sure now. Het landschap in Nederland staat onder druk door de snelle opmars van zonneparken, windturbines, bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken. Het Planbureau voor de Leefomgeving lijkt daarom voor een betere bescherming van het Nederlandse landschap. Het gebouwd gebied in Nederland is volgens het Planbureau de afgelopen 30 jaar toegenomen van 12 naar 16 procent. Daardoor zijn van de meer karakteristieke slooten en houtwallen verdwenen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat het daarom slimmer moet worden gebouwd. In in de steden in Bolivia zijn duizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden van president Morales te vieren. Ze zwaaien met vlaggen en steken vuurwerk af. Na aanhoudende protesten maakte Morales in een televisie bekend dat hij aftreed. Hij sprak van een burner Morales lag onder vuur sinds de verkiezingen al gemaakt. Volgens betogers heeft hij een fouten gepleegd. Eerder op de dag is ook de een tegenleiding normaal is op om af, om te nemen. Mexico heeft gezegd dat hij in dat land een ziel krijgt als hij daar daarom vraagt. Kikhouder Zwarte Piet heeft geen vertrouwen meer in de politie en gaat daarom zijn eigen beveiliging zegenen. De absolute winst van de overheid en de politie politiebedrijven niet serieus nemen. Het besluit volgt een landvergadering van Kikhouder Zwarte Piet bij de avond en demonstreren tegen In Spanje hebben de sociaal-democraten van premier Sanchez de verkiezingen gewonnen, maar omdat ze geen meerderheid hebben, lijkt de vorming van de coalitie moeilijk. Het waren de vier departementen die vier jaar tijd de verkiezingen waren nodig, omdat zowel de Minister als de in de het parlement geen meerderheid te halen de politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. lief, dankjewel. Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort! Zandvoort.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 Morning I go down, I don't eat the bread. I'll take man